Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben elf gevangenen vrijgelaten uit Guantanamo Bay... ...meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het zijn Jemenieten die zijn overgedragen aan de golfstaat Oman... Guantanamo Bay is gevestigd op een marinebasis van de VS in Cuba. Het werd in 2002 door de regering Bush gebouwd na de aanslagen van Al-Qaeda op 11 september 2001. Op het hoogtepunt zaten daar honderden mensen gevangen. De Jemenieten zaten minstens 20 jaar vast, zonder proces of aanklacht. Er zijn nu nog 15 gevangenen in Guantanamo Bay. Dat is het laagste aantal ooit. De politie heeft in het Overijsselse Hengelo een man aangehouden op verdenking van oplichting met cryptomunten. Hij zou naar schatting 1,5 tot 4,5 miljoen euro zijn verdwenen. Hij belegde het geld voor 300 klanten. Vorig jaar stuurde hij een bericht dat alles was verdwenen. De aanhoudende problemen met C2000, het communicatiesysteem voor de hulpdiensten, moeten voor de NAVO-top in juni zijn opgelost. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid schrijft dat bij het overzicht van de ongeregeldheden met Oud en Nieuw. De politie meldt dat er rond de jaarwisseling opnieuw storingen waren in C2000. De NAVO-top, waarbij zeer veel politie wordt ingezet, is op 24 en 25 juni in Den Haag. Bezoekers van Safari Park Beekse Bergen mogen over enige tijd niet meer met de auto door het territorium van de cheetahs. De route wordt aangepast na een aantal incidenten. Zes jaar geleden stapte een Frans gezin tussen de jachtluipaarden uit de auto. Een aantal Duitse bezoekers deed dat vijf jaar geleden ook. Een Duitse scholier die drie jaar geleden bij de cheetahs rondliep, werd in zijn arm gebeten. Volgens Beekse Bergen zijn minder mensen zich bewust van de gevaren en worden waarschuwingsborden genegeerd. Het weer, de wind gaat vannacht redelijk liggen en op een enkele bui na blijft het droog. Het is zo'n 3 graden. Morgen een wisselvallige dag met zon en ook flinke buien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Oké, okay, you're on your own, it's late.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 In heavy dose journey into sound. Two.